Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In het hele land rijden er morgen vrijwel geen treinen. Alleen treinen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol, de Thalys en de Eurostar rijden. NS-personeel staakt voor de vierde keer in korte tijd... omdat ze betere roosters en meer salaris willen. Die staking is morgen rond Utrecht Centraal. En daardoor ligt het treinverkeer in het hele land plat. Omdat veel collega's vanuit daar naar andere plekken en routes reizen... Het COA kan beginnen met het opvangen van asielzoekers in het hotel in Albergen. De vorige eigenaar probeerde onder de verkoop uit te komen. Want volgens haar had de opvangorganisatie niet goed verteld... wat ze met het pand van plan waren. Onzin volgens het COA, die sleepte haar voor de rechter. En die geeft hen nu gelijk, zegt verslaggever Roel Pauw. Afspraak is uh, afspraak. Uh, er is geen sprake van uh, onjuiste voorstelling van zaken. Het verzwijgen van informatie door het COA op grond waarvan... Uh, de advocaat en uh, mevrouw Olde Heuvel, de eigenares van het hotel, zou kunnen zeggen dat ze misleid was. Studenten gaan actie voeren als ze geen energietoeslag krijgen. Onder meer de Landelijke Studentenvakbond heeft dat aangekondigd bij de minister. Die zei eerder dat het te ingewikkeld is en wil daarom niemand helpen bij het betalen van de energierekening. Gemeentes en de vakbonden willen dat er per student wordt gekeken of het nodig is of niet. En de US Open begint, een van de vier grote internationale tennistoernooien. Het zal de laatste zijn waar multicampioen Serena Williams meedoet. In ruim 20 jaar won ze 23 keer zo'n toernooi en nog tientallen andere grote prijzen. En dat betekent veel, ook voor jonge tennistalenten. Nu Savannah van 17 bijvoorbeeld. Meer te zien dat tennis wat diverser wordt en dat meer mensen van kleur ook. Denken van, hé, hey, nou kan ik ook tennis gaan spelen. Dus ik denk dat dat wel veel... Indruk maakt op andere mensen ook en op mijzelf ook. Ja, dat het ook mogelijk is om groot te worden. En niet alleen maar uh, ja, witte mensen. Voor de mogelijke laatste wedstrijd van Serena moet je wel even wakker blijven. Want die is ergens vannacht. En dan nog het weer vanmiddag stapelwolken. Het blijft droog en zo'n 23 graden. Morgen flink zonnig en wat warmer dan vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan best wel wat files in Noord-Holland, maar de meeste veroorzaken enkele minuten vertraging. Zo vijf minuten. Iets meer op onthoud heb je op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade, Want daar is de vertraging 10 minuten. En op de A10, de ring van Amsterdam, heb je bij knooppunt Amstel ook een kleine 10 minuten tijdverlies. Net als op de N201 van Hoofddorp naar Uithoren voor de aansluiting met de N196. Tot zover de verkeersinformatie.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 Throw 'em like a slug to your chest, like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state, where the bomb ass hip beat, the state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens, Leave mean money making machines serving fiends. I've been in the game for ten years, making rap tunes. Mrs. Honey's was wearing sass Now it's 95 and they clocked me and watched me. Diamond shining, looking like I robbed Liberace. It's all good from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California. Yeah. California. California.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 To me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 Je t'aimerai pour toujours euh, maar pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi Dis-moi ce que j'ai Wat? au juste Eat. We'll in the show Zet van Zon, Zee, Zandvoort en Zolzit. En een was En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In vrijwel heel Nederland rijden morgen geen treinen van de NS als gevolg van een staking van personeel. Alleen op het traject tussen Amsterdam-Centraal en Schiphol rijden treinen. Ook de Eurostar en de Thalys blijven rijden. De eigenaresse van een hotel in Albergen moet zich aan het koopcontract met het COA houden. Dat heeft de rechter besloten. Het hotel is bedoeld voor de opvang van asielzoekers. En vrouwelijke medewerkers van Rituals worden gediscrimineerd, zegt het college voor de rechten van de mens. De zaak draaide om het dragen van make-up, dat is voor vrouwen verplicht. Maar volgens het college kunnen vrouwen ook zonder make-up goed advies geven in de winkels. Het weer, het is nu bewolkt, maar morgen is er veel zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. We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 Dus dat moet de.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 Jusqu'au soleil couchant de férocité, extrêmement plus d'acharnement Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là Et pour toutes les lois de la tribu de Tana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 Op 106.9 is... Zon, Zandvoort en Zomerhits. We were young, posters on the wall. praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other. 'Cause we were always in trouble and all the cool kids did their own thing i was on the outside always looking in yeah i was there but i wasn't they never really cared if i wasn't we For giving eyes, looking back at me from the other side Like you understood me Je test, When I close my eyes, free falling into another space and time. I miss you and your electric light. Shine on brown beautiful to the bitter. The Milky Way Close my eyes, free falling into another space and time. I miss you and your electric light. Beautiful to the bitter. <z> van zomer van ZFM ZFM van voor ZFM van voor 106.9 FM ZFM I'm in watching you a la la la la la la la la long long long long long long, long. come on la la la, la, la, la.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 No tiene la culpa, caballo le dan tabana, porque muy despreciado, por eso no te perdonarán, llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa, amor de complemento, amor del de pasado, ven, me rin, ven me rin, ven me rin, ven. ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven.